8 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. Goedemorgen. In het NOS Radio 1-journaal hoort u zo duidelijk dat de VVD meer geld wil voor defensie. Omdat Amerika zich meer en meer richt op de winning van schaliegas. Hoe dat met elkaar verbonden wordt, hoort u straks van Halbe Zijlstra. En kalverziekte zorgt voor grote problemen... waar wordt volgens de boeren niet serieus genomen. Daar hoort u straks meer over. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De dreigt met een staking als staatssecretaris Tevens een reorganisatieplan niet intrekt. De bewakers eisen ze aanpassingen van het plan en inspraak. En ze willen ook passend werk voor de 3700 medewerkers die mogelijk hun baan verliezen, anders volgt er actie, zegt advocabo FNV. Wij gaan een ultimatum stellen. Uh, tot 18 april heeft hij tijd om daarop te reageren. En wij willen 25 april met alle mensen actie voor in Den Haag. Staatssecretaris Steven wil 340 miljoen euro bezuinigen... door tientallen gevangenissen en tbs-klinieken te sluiten. Hij wil meer gevangenen in meermanscellen plaatsen. En hij wil meer elektronisch toezicht op gevangenen... door middel van een enkelband. De politie in Londen heeft ingegrepen bij een straatfeest... waarbij de dood van de voormalige Britse premier Thatcher werd gevierd. Daarbij is een onbekend aantal mensen gearresteerd. Het staddeel Brixton was in de jaren tachtig een bolwerk van tegenstanders... van de conservatieve premier, vertelt correspondent Arjen van der Horst. En daar hebben de bewoners nog altijd een wrok... tegen de Britse regering eh, van Margaret Thatcher. Brixton was overigens niet de enige plek waar zoiets gebeurde. Ook in Glasgow, in Schotland, waren straatfeesten om de dood van Thatcher te vieren. En je ziet dat ze tot op de dag van vandaag nog extreme emoties oproep. Op de site van de krant The Daily Telegraph konden lezers aanvankelijk reageren op artikelen over Thatcher. Die optie werd geblokkeerd vanwege de vele scheldpartijen. De Russische president Poetin heeft zijn excuses aangeboden voor het uitblijven van het onderzoek naar de dood van cameraman Stan Storymans. Storimans, die werkte voor RTL, kwam om in 2008 bij een Russisch bombardement in Georgië. RTL vroeg Poetin tijdens een bezoek aan Nederland naar het beloofde onderzoek. En de president zei dat premier Rutte daar ook naar had gevraagd... en dat hij helaas geen bevredigend antwoord kan geven... omdat hij niets van de zaak weet. Poetin beloofde navraag te doen en erop terug te komen. Syrië laat toch geen VN-team toe om onderzoek te doen naar het gebruik van chemische wapens in de burgeroorlog in het land. Syrië had zelf om zo'n team gevraagd, maar trekt het verzoek in. Omdat VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gezegd dat het team overal in Syrië onderzoek moet kunnen doen. De Syrische regering wil het team niet zoveel vrijheid geven. En verwijst naar de teams die in 2003 onderzoek deden in Irak. Het werk van die teams maakte de weg vrij voor een Amerikaanse invasie, zo zegt Damascus.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 Europa en Nederland moeten genoeg manschap en materieel hebben om zelf de stabiliteit te waarborgen, zei de VVD-fractieleider. Ook bij bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg en onderwijs vindt Zeilstra dat er op Defensie meer geld bij moet. Wat heb je aan goede zorg en onderwijs als de veiligheid in het geding is, zei Zeilstra. De gemeentelijke belastingen stijgen dit jaar minder dan de inflatie. Huishoudens zijn dit jaar 1,9 meer kwijt, terwijl de inflatie 2,75 is. Dat melden onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit Groningen. Gemiddeld betalen gezinnen dit jaar een kleine 700 euro aan hun gemeente. Mensen in Bunschoten betalen het minst 508 euro en in Wassenaar het meest 1149 euro. De grootste stijger bij de gemeentelijke belastingen is de toeristenbelasting. Die ging gemiddeld met 9% omhoog. En het weer nog van het zuidwesten uit regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Op de Wadden blijft het wat frisser. Morgen en donderdag af en toe regen en weinig zon. Vanaf vrijdag knapt het langzaam op. Zondag wordt het 15 graden of wat meer. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Kwaks. 100 kilometer file, opvallende zaken zijn de A1. Amersfoort richting Amsterdam er ligt een deel van een dakkapel op de A1 bij knooppunt Diemen. Daarom zijn twee rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf knooppunt Muidenberg. Een ongeluk op de a 7 vanuit Utrecht naar Amsterdam zorgt voor 2 kilometer file bij knooppunt Amstel. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A7 hoorn richting Zaandam net wat meer vertraging dan anders vandaag. 12 kilometer tussen Purmerend Noord en Zaandam.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 Voor het voetbal. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Ervaar zelf de voordelen van B-Frank en download nu de app Mijn Pensioen. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Stel, je bent de vader van Bram. Je gaat elke zondag met hem naar de speeltuin. Zorg dat hij zijn tanden niet door zijn lip valt. En ondertussen ruim je ook wel eens wat rommel op. Dan ben jij, vader van Bram, een supporter van Schoon. En dat wil je niet voor jezelf houden. Want hoe meer supporters zich bekendmaken, hoe meer mensen zien dat opruimer normaal is. Dat maakt Nederland schoner. Dus ben jij ook een supporter van Schoon? Meld je dan op supportervanschoon.nl U ziet dat steeds minder mensen op uw mailing reageren.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, het bovinevirus waait rond. En dat is heel slecht nieuws voor de melkveehouders. En de VVD wil opeens toch weer geld gaan uitgeven. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen en hervormingen doorvoeren... om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra had die boodschap meegenomen... naar zijn Zeeuwse achterban op een partijbijeenkomst in Goes gisteravond. Er is volgens Zijlstra de komende jaren nergens geld voor. Behalve voor Defensie. Daar moet misschien juist meer geld naartoe. En Wilma Borgman legt Zijlstra uit waarom hij dat denkt. Ja, ik denk dat wij uh, goed moeten kijken naar uh, wat er in de wereld op dit moment gebeurt. Je ziet Amerika die uh, met schaliegas uh, binnenkort een uh, energie-exporteur wordt. Die hebben veel minder belang in het Midden-Oosten dan ze nu hebben. Je ziet ook de terugtrekkende beweging van de Amerikanen... van de Europa, vanuit Afrika, Midden-Oosten. En ze richten zich meer op, uh, op China en, uh, en, en Noord-Korea. Uh, dat betekent gewoon dat zij als we decennia lang onze veiligheid feitelijk hebben betaald... dat dat meer op onze eigen schouders terecht zal komen. En een primaire taak van de overheid volgens uh, de VVD is veiligheid. En veiligheid niet alleen via de politie, maar ook via Defensie. En als de Amerikanen zich terugtrekken, zullen wij echt in Europa breed... dus ook in Nederland moeten nadenken of we onze veiligheid nog goed op orde hebben. En dat kan betekenen dat we moeten nadenken... of we niet meer inspanningen moeten doen op Defensie in plaats van minder. Ik begrijp al dat u zegt dat uw hele redenering is erop gericht om uit te komen bij de stelling we moeten meer geld uitgeven aan Defensie. Want u zegt Amerika trekt zich terug, we moeten meer zelf gaan betalen. Dus de Defensie budgetten moeten omhoog. Nou, als de, de wereldgezien is, één ding heeft uitgeleerd in het verleden, is dat als je je ogen sluit voor veiligheidsproblematiek, dat dat hele kwalijke gevolgen kan hebben. En we zien nu enorme instabiliteit in het Midden-Oosten, we zien uh, instabiliteit in Noord-Afrika, uh, en we zien uh, terugtrekkende Amerikanen. Ja, en dan denk ik dat we onze ogen kunnen sluiten, maar dan hou ik ervan om het probleem aan te benoemen en te kijken wat de oplossingen zijn. En dat kan betekenen verregaande samenwerking op het gebied van defensie, maar dat kan ook betekenen dat de inspanningen uh, op dat gebied omhoog zullen moeten gaan. En uh, dat is geen populaire boodschap, zeker niet in tijden dat we aan het bezuinigen zijn. Uh, maar de veiligheid van dit land, uh, de veiligheid van de Nederlandse burgers, staan wat de VVD betreft voorop. Ook als dat betekent dat je impopulaire keuzes moet maken. Maar vindt u het te verdedigen dat je in een tijd waar je zoveel moet bezuinigen op zorg, op, op onderwijs, uh, meer uitgeeft aan defensie? Nou volgens mij heb je heel weinig aan goede zorg en, uh, en goed onderwijs als uh, de veiligheid van het land in het geding is. Uh, dat is een primaire taak van de overheid en daar zullen wij als VVD nooit voor weglopen fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, Halbe Zelstra, wil meer geld voor Defensie dus. Hij zei dat tegen Wilma Borgman. Er is onrust in de Nederlandse kalverhouderij. Op vier veeteeltbedrijven is de ziekte BVD type 2 uitgebroken. Dat staat voor diarree. Contact nu met Dirk-Jan Schoonman. Hij is voorzitter van de Nederlandse Velkha melkveehoudersvakbond. Meneer Schoonman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunnen de gevolgen zijn van die ziekte? Die uh, ziekte, als het op een bedrijf uh, uh, komt, heeft uh, tot gevolg dat uh, wel tot 30, 40 procent van de kalveren daaraan overlijdt. Aha, dus het is een zeer agressief en gevaarlijk virus. Ja, dat klopt. Uh, we hebben gezien dat uh, op de bedrijven waar het gewoed heeft, een uh, groot kalverbedrijf met 1500 kalveren waar 300, 400 kalveren uh, binnen de kortste keren uh, doodgingen, die waren niet meer te, te redden met, uh, met wat voor middelen dan ook. Nee, en ze krijgen dus diarree? Ja, ze krijgen diarree. Uh, ze, ze, ze scheiden zich als het ware helemaal leeg. En uh, er is niets aan te, aan te doen, aan het ni niet helpen. Nee, en dan hoor ik diarree en denk ik hoogstbesmettelijk. Het is ook hoogstbesmettelijk, inderdaad. Het kan uh, overgebracht worden uh, via de mest. Het kan uh, door snuit, op snuitcontact overgebracht worden. Het kan door verslepen van mest. Uh, ...overgebracht worden, met andere woorden ze ongedierte van de ene naar de andere stal loopt... ...kan het de ziekte meenemen. Dus het is hoogst besmettelijk en gevaarlijk in dat opzicht. Ja, dus alle veiligheidsmaatregelen zijn nu in acht genomen? Nog niet, nee. Nog Helaas niet? niet. Nee, nee. Hoe kan dat? Uh, deze ziekte is nog niet een veewetplichtige ziekte. Dat betekent dat je hem niet hoeft te melden. En dat betekent dat, je hem, uh, dat er ook de overheid geen, geen maatregelen kan nemen om uh, het, uh, het land op, of in ieder geval bedrijven op slot te zetten die uh, besmet zijn met deze ziekte. Als ik u zo hoor, dan zou dat wel moeten, denk u? Uh, ja, wij pleiten ervoor dat de bedrijven in Duitsland, waar de ziekte vandaan komt, want er is aangetoond dat bepaalde bedrijven in Duitsland de ziekte hebben, uh, dat wij die bedrijven afsluiten van de import van kalver naar Nederland. Ja, en wat doen de bedrijven waar het is uitgebroken dan zelf dan? Want ik kan me niet voorstellen dat die dan nu nog met, met vee of mest gaan slepen. Uh, daar zijn zij in principe vrij in. Ja, uh, dat, dat, dat hoor is, ik van ik u. Maar ja, doen ze dat ook? Ja. Want dat lijkt me nou, niet erg verantwoordelijk. Nee. eh. Uh, de, de bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De, de bedrijven waar het op, uh, op terecht gekomen is, zijn uh, specialistische kalvermestbedrijven. Uh, de meeste daarvan, 80% daarvan, zijn uh, uh, kalveren die uh, daar liggen van uh, de firma van drie. En die zou dus de verantwoordelijkheid moeten nemen en zeggen, oké, okay, wij importeren daar geen kalveren uh, meer uit Duitsland. Dat doet een ander bedrijf. Nummer twee is Pali, doet dat wel. Die neemt zijn verantwoordelijkheid wel. Die zegt, oké, okay, wij halen geen kalven meer uit dat gebied in Duitsland. Wij willen die ziekte niet naar Nederland uh, importeren. Goed, één bedrijf wel, ander bedrijf dus niet. Wat, wat ja. vindt u dat dan zou moeten gebeuren? Zou de staatssecretaris van Landbouw hier nu actie moeten ondernemen? Ja, dat zou zij kunnen doen volgens mij door uh, contact te zoeken met haar uh, Duitse ambtgenoot in uh, noord westfalen westfalen en in Sachsen. Uh, in en daar proberen uh, in goed overleg tot bilaterale maatregelen te komen. Met andere woorden, de grens hoeft niet dicht. Het is alleen de gebieden waar het heerst. Uh, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan en, uh, en kijken van hoe gaan we dit uh, in, in feite containen, hoe gaan we dit op die plek houden en niet uh, verspreiden over de hele wereld. Maar als ze daar geen wettelijke middelen voor heeft, dan hangt het af van vrijwilligheid? Daar hangt het in principe nu van vrijwilligheid af. Tenzij ja. je deze uh, je regelgeving op uh, van toepassing gaat uh, verklaren, dan kan het wel. Nou, als het zo besmettelijk is, verwacht u dan dat het bij die vier zal blijven? Die vier ik, bedrijven? Hoop het, maar, ik hoop het, maar uh, garanties zijn er ze zeker niet. Ja. Het is namelijk ook een, uh, een ziekte die als drager in een kalf uh, kan voorkomen. Met andere woorden, een kalf wordt er in eerste instantie niet ziek van. Want het kalf heeft dan de besmetting doorgemaakt in de eerste twee maanden van zijn. Uh, uh, na de conceptie, daardoor ja. uh, wordt het virus niet als uh, lichaamsvredend herkend en zal het kalf zijn hele leven lang uh, het virus uitscheiden en heel veel beesten kunnen besmetten. En pas na een langere tijd aan de ziekte zelf overlijden, omdat het niet als zodanig wordt herkend. En zo'n besmet kalf, is dat dan niet gevaarlijk voor de volksgezondheid? Niet voor de volksgezondheid. Mensen kunnen absoluut hier niets van krijgen. Het is een pure ziekte waar uh, rundvee uh, last van heeft. Goed, er is dan... geen zoonnoos in, in dat opzicht. Gelukkig Goed. niet, nee. Hartelijk dank. Dirk-Jan Schoonman van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Een sterkte daarmee. Dan Frankrijk heeft de strijd tegen de islamitische rebellen in Mali nog lang niet gewonnen. Onze correspondent in Parijs. Ron Linker hoort u daar zo dadelijk over. Eerst naar Groot-Brittannië, want dat is in de ban van het overlijden van de voormalig premier Margaret Thatcher. Vriend en vijand herdacht haar bij haar huis in de Londense Belgravia. Correspondent Anna Zane ging er ook kijken. Het huis van Margaret Thatcher, groot en wit in een rijke buurt in Londen. Er staan agenten voor de deur en tientallen mensen hebben inmiddels bloemen gelegd. Ook Mary en haar dochter Abigail hebben bloemen gelegd. Because I believe she was really an inspiration and did it such a tremendous amount. She believed in something and she and she accomplished. She wasn't afraid to do what she thought was right, which I think is very difficult and you don't find it that much. Margaret Thatcher is een grote inspiratie en heeft zoveel voor Groot-Brittannië gedaan. Ze geloofde in wat ze deed en dat is heel bijzonder. Abigail, u bent van de volgende generatie. Heb je ook zoveel lof voor Margaret Thatcher? I remember we didn't have electricity sometimes. Um a lot of unemployment. Um unions controlled everything. We were a third world nation and she managed to turn everything around. It was extraordinary. She gave people hope. Veel mensen vergeten wat Margaret Thatcher voor Groot-Brittannië heeft gedaan... en in wat voor staat het Verenigd Koninkrijk verkeerde toen ze aan de macht kwam. Abigail kan zich nog goed herinneren dat ze soms geen elektriciteit hadden... en er was veel werkloosheid. Groot-Brittannië leek zelfs een beetje op een derde wereldland... en Margaret Thatcher veranderde dat allemaal. Ze gaf mensen hoop. Maar zoveel liefde en goede woorden als er zijn voor Margaret Thatcher... zoveel haat is er ook... Buurtgenoot Jim Curran, u komt uit Ierland. Ik begrijp dat u niet echt treurt om de dood van Margaret Thatcher. Kunt u dat uitleggen? Well, for her family I am sad, but uh, in relation to her political legacy I am pleased because I think that she was one of the most utter contemptible individuals that this nation produced in the last uh, century. I think her policies were appalling. Her policies. Een van de meest verachtelijke politici van de afgelopen eeuw. Haar wetgeving was desastreus. Uh there were disastrous policies. Their policies in relation to the privatization of the gas industry, the electric de elektriciteitsindustrie. People are paying more for their fares in the railways. More for their fares in the bussen. Gas, elektriciteits- en telefooncharges have all risen to astronomical heights. Prijzen van het gas, het openbaar vervoer, telefoonrekeningen, ze zijn allemaal de pan uitgerezen. Allemaal door Margaret Thatcher. Vriend en vijand van Margaret Thatcher staan dus nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Op welke manier ze de boeken ingaat, dat is nog niet duidelijk. Maar dat Margaret Thatcher geschiedenis heeft geschreven, daar is geen twijfel over. Verkeersinformatie naar de ANWB. Kees Kwaks, ik begrijp, ik lees dat er op de A1 geen dakkapel meer ligt. Nee, dat uh, lijkt mij een goede zaak. <laughs> ja, dat, hij hoorde er ook niet echt thuis. Het was ook niet een hele dakkapel, maar wel een, een stevig stuk ervan. Groot genoeg om twee rijstroken te blokkeren. Nou, het is inmiddels opgeruimd. Je kunt er weer langs op de A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. 6 kilometer tussen Gooimere en Muiden. Op de A7 wat meer vertraging dan normaal daar. De A7 Hoorn-Zaandam. 10 kilometer tussen Pummeret en Zaandam. En ook langzaam op de A50 Arnhem richting Os. 8 kilometer tussen Renkum en het Ewijk. Het Franse leger begint een nieuw offensief in Mali. De Fransen slaagden er vrij snel in om de islamitische rebellen uit een aantal steden te verdrijven. Maar ze zijn nog steeds niet helemaal verslagen. Contact met onze correspondent in Parijs, Ron Linker. Uh, Ron, wat willen de Fransen? Wat is het doel van het nieuwe offensief? Het gaat om de plaats Gao in het noorden van Mali. Daar vonden de laatste tijd een aantal aanslagen, een aantal aanvallen plaats van de opstandelingen. Nou, het Franse leger probeert die nu uit te schakelen, daar dus rond die stad Gao. Een kwart van de Franse militairen in Mali, zo'n duizend soldaten. Dus ze zijn begonnen aan operatie Gustave, zoals die wordt genoemd. Bedoeld dus om de, de laatste verzetshaarden daar te doven. En slagen ze daar een beetje in? Ja, het blijft natuurlijk lastig om dat van hele grote afstand te, te bepalen. Hè. Er zijn ook nauwelijks journalisten mee met de militairen. Dus we moeten afgaan op wat het Franse leger ons vertelt. En dat is het verhaal eh, dat dit de laatste fase is van de strijd tegen de opstandelingen. Dat de Fransen de eh, moslimilitanten al een grote slag hebben toegebracht. En dat dit de laatste verzetshaarden zijn. Nogmaals, of dat werkelijk zo is, is moeilijk in te schatten. Opvallend is wel dat die opstandelingen eigenlijk voortdurend in staat blijken te zijn aanvallen uit te voeren... Ondanks de aanwezigheid van die Fransen in Mali over het verloop van operatie Gustaf. De militairen zeggen dat ze geen weerstand ondervinden. Er, worden dus, er wordt dus niet geschoten. Maar ze hebben wel op diverse plekken verborgen opslagplaatsen gevonden. Achtergelaten door de militanten. Mortieren, granaten zijn er gevonden. Dus het lijkt erop dat er geen echte confrontatie is geweest. Nog niet, maar dat men wel veel wapens in beslag heeft genomen. Maar wat merk jij? Bereidt Frankrijk zich voor op die guerrillaoorlog, Die gevechten van straat tot straat? Of misschien in de bergen? Of laten ze dat graag aan anderen over? Nou kijk, de bedoeling van de Fransen is niet dat ze daar tot in het einde der tijden blijven. Hè. De Franse president Hollande heeft gezegd dat in april al een klein deel van de Fransen teruggehaald zal worden. Waarschijnlijk is dat een symbolische stap hè, om te laten zien dat dat men formeel aan het afbouwen is. En kijk ook even naar die EU-trainingsmissie... die deze week begonnen is om het Malinese leger verder op te leiden. Het zal nog wel even duren voordat dat zijn vruchten afwerpt. Uh, Frankrijk is ook bezig in de VN-veiligheidsraad in New York. Uh, men hoopt daar dat het groene licht snel komt voor een VN-macht in Mali. Want die zou dan de komende maanden het stokje over moeten nemen van de Fransen... Dat is het militaire vlak, Marcel. Op politiek vlak zijn er ook ontwikkelingen. In Mali zouden in juli verkiezingen moeten worden gehouden. Dat moet dan het begin worden van een poging tot verzoening in het land, hoopt men hier in Parijs. Maar ook dat zou kunnen bijdragen, dat snap je, aan een terugtrekking van de Fransen. Dus er ligt een concreet tijdschema, maar het is wel een heel broos schema. Heel makkelijk kan dat onder druk komen te staan. En daarmee dus ook de plannen van François Hollande om zich de komende maanden al terug te trekken uit Mali. Ron Linker in Parijs, dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Ooster. Bruce Springsteen, *Hungry Heart*. Gaan we weer naar Mino Remmers, Mino vanochtend over kampeerders die in opstand komen. Ja, inderdaad, want de actiemiddelen voor Den Haag staan klaar. Om te demonstreren tegen de toeristenbelasting, we zijn op camping De Victorie in Meerkerk, gemeente Zederik, niet ver van Gorkum. met borden als toeristenbelasting, gelegaliseerde diefstal, plaatselijke overheid misbruikt, de kampeerder als melkkoe. Je betaalt hier 80 euro cent, maar in Amsterdam bijvoorbeeld is het 4,55 euro. Volledige willekeur, vindt u het, hè? Onheerlijk. Ja. Dit is de baas van uh, de, de, het kampeertrein De Victorie. Um, en u bent ook voorzitter van de Stichting de Vrije Recreatie. Dat klopt, Stichting Vrije Recreatie. En u gaat dus demonstreren, u bent langs de kampeerders geweest, allemaal handtekeningen opgehaald. Dat klopt ook en vandaag hoop ik eigenlijk dat veel kampeerders en recreanten naar De Haag toe komen. En ik wil daar een oproep doen aan ja, de landelijke regering. allen... Uh, ja, en om de landelijke regering is te... Kamperen op het Malieveld. Dat, <laughs> nee joh. Zeg, ik ga heel even toch, want we hebben de hele ochtend hebben we gehoord over de willekeur... en uh, dat u vindt dat eigenlijk het eigenlijk alleen maar gebruikt wordt als melkkoe voor de gemeente. Tijd om burgemeester Koert van E. aan het woord te laten. Begrijpt u het protest? Ik kan het me protest voorstellen. Wie vindt het nou leuk om belasting te betalen? Ja. Want we zitten op het kantoor van de kampeerder, kampeertrein. En die meneer zegt net, het lijkt wel een belastingkantoor. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Kijk, um, er worden per jaar uh, heel wat overnachtingen hier uh, geregistreerd. Eén keer per jaar kan een ambtenaar uh, in overleg met uh, de eigenaar uh, afspreken van hoeveel overnachtingen zijn er geweest. Dan wordt er een omrekenformule erop losgelaten en een uh, factuur opgesteld. Dus dat valt nog me wel mee. Ja, want wat doet u met het geld? Nou, eigenlijk uh, heel erg veel. Uh, uh, Cedric die, uh, die haalt ongeveer op jaarbasis zo'n 40.000 euro aan de toeristenbelasting binnen. Wij uh, uh, investeren dat vooral in het onderhoud van fietspaden. Kijk, het is natuurlijk zo dat als je op een camping gaat zitten... Dan, en zeker een mooie camping als hier, dan geniet je er erg van. Maar je blijft niet een hele dag op de camping zitten. Je trekt erop uit, dus er moeten voorzieningen zijn. Exact, en die moeten wel geïnvesteerd worden. Dan moet onderhoud verplegen. Er moeten bordjes neergezet worden. Daar is hier nog een pontje vlakbij. Dat onderhoudt de gemeente ook. Ja, er is een fietspond tussen Amijden en Lopik. En daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Maar die moet wel onderhouden worden. Moet er geld bij? Uh, nou, als je alle kosten die wij maken optelt... Bij elkaar, dan uh, zijn we nog niet eens op de helft van de inkomsten die wij krijgen. die uh, benut worden. Dus uh, we hebben veel meer geld nodig, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk is dat uh, het doel uh, niet op zich. Uh, wij willen dat uh, de Al vijf heren landen een aantrekkelijk gebied is voor toeristen. En dan moet er wat te doen zijn. Dan moeten de fietspaden goed zijn, zegt u. Dan moet er een informatiepunt zijn. De mensen moeten niet verdwalen, dus er moeten bordjes zijn. Ja, inderdaad. En daar uh, investeren we fors in. En uh, wat dat betreft uh, wordt dat geld heel goed uh, benut. Dus dan is die, die, die, die 80 eurocent, ja. Nou, kijk, landelijk gezien is het gemiddelde 1,46 en wij zitten op 80 cent hier. Dus ik denk dat we zeer bescheiden zijn in onze toeristentarieven. Maar waar het, uh, waar het jullie ook om te doen is, en dat, dat zeiden de, de, de kampeerders vanmorgen ook... het is in elke gemeente anders, hè? want in Amsterdam is het meer dan 4 euro. Ik begrijp dat Eindhoven 3,50 vraagt per overnachting. Dat vindt u raar. Dat vind ik echt raar en fijn. Bijna altijd doet de overheid nauwelijks wat voor die toerist. De burgemeester zegt wel: we moeten bordjes plaatsen, maar je moet zoeken naar bordjes in onze gemeente. Nou, bij u nu hebt er heel veel gemaakt, maar die ja. zijn voor Den Haag. Hè? <laughs> Maar het is namelijk zo. Ja. Die, die fietser heeft tegenwoordig ook al een tom-tommetje op zijn fiets. Dus hij hoeft geen bordjes meer te plaatsen. Nee. Dus Wacht even, voor... die, die willen Ik geef even voorleggen aan de burgemeester. Die willenkeur. De ene gemeente 4 euro, de andere een paar centen. Ja, ik denk ook dat de investeringsprogramma's per gemeente enorm kunnen verschillen. Dus uh, ik, ik ga ervan uit dat het een omslag is. Maar ik moet eerlijk toegeven dat als je praat over 80 cent in de gemeente Zederik... en ruim 4,5 euro in de gemeente Amsterdam, daar zit een groot verschil tussen. Dus daar zou wel wat aan kunnen gebeuren. Maar ik uh, mag refereren aan het feit dat je bijvoorbeeld ook als het gaat om parkeertarieven in gemeentes grote verschillen ziet. Dus iedere gemeente is zelf autonoom om die tarieven te bepalen. Kijk en dat is ook het punt. Er wordt wel vandaag gedemonstreerd en handtekeningen in Den Haag aangeboden. Maar Den Haag gaat er niet over. Het zijn gemeentelijke belastingen en daar worden de tarieven vastgesteld en niet in Den Haag. En, en... Valt me wel op trouwens aan het slot zie ik hier dat er uh, een flinke voor je pot koffie en personeels voor je pot. Dan zie ik dat de kampeerders toch. Ik voldoende centjes over hebben om jullie een lekker vette voor te bezorgen. Dus al met al valt het volgens mij misschien toch ook nog wel een beetje mee. Ik zou, ik zou nog wel mogen reageren. Kan dat nog even? Ja? Ja, ik zou nog een oproep willen doen, ja, ik wilde aan, oproepen doen. Aan, aan de bevolking, de landelijke regering... want de burgemeester zegt wel dat is autonomie van de gemeente... en dan verschuilt men zich achter. Maar de hogere overheid die hoort de plaatselijke overheid tot de orde te roepen... want men maakt echt veel te veel misbruik van deze toeristenbelasting. Verwiste werkt als een rode lap op een stier. Wim heeft ze allemaal zelf bedacht en neemt ze mee... samen met de plastic koeien naar Den Haag. En de pot blijft op de camping staan. Sommige mensen vragen het onmogelijke. Die willen design, maar dan wel in combinatie met comfort. Die willen traditie zonder innovatie in de weg te staan... Die eisen een pittige auto die ook zuinig rijdt. Voor die mensen heeft Citroën een antwoord. De Citroën DS5 Hybrid 4. Met 200 pk en slechts 40% bijtelling. Kom nu naar de Citroën dealer en ervaar ons antwoord op het onmogelijke. Citroën. Creatieve technologie. Het schijnt dat ik al jaren niet meer enthousiast heb geklonken. Dus let nu op.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 Half negen, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. In Kenia wordt vanochtend de nieuwe president geïnstalleerd, Uhuru Kenyatta. Hij won vorige maand de verkiezingen. Bij zijn aantreden zijn geen Europese staatshoofden aanwezig... want Kenyatta wordt door het internationaal strafhof in Den Haag... verdacht van etnisch geweld na de verkiezingen in 2007. Namens Nederland is de ambassadeur bij de plechtigheid aanwezig gevangenispersoneel legt op donderdag 25 april het werk neer... als staatssecretaris tevens zijn reorganisatieplan niet aanpast. Het Landelijk Actiecomité en de vakbonden hebben Teven een ultimatum gesteld... dat een week eerder op 18 april afloopt. Vakbond Abfacabo FNV noemt de plannen een aanslag op de werkgelegenheid... en de veiligheid van het gevangenispersoneel. De gemeentelijke belastingen stijgen dit jaar minder dan de inflatie. Huishoudens in het jaar 1,9% meer kwijt. Terwijl de inflatie 2,75% is. Dat melden onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit Groningen. Gemiddeld betalen gezinnen dit jaar een kleine 700 euro aan hun gemeente. Noord-Korea roept buitenlanders op zich voor te bereiden. op een vertrek uit Zuid-Korea als er oorlog uitbreekt. Dat meldt het Staatspersbureau. De spanning tussen de twee landen loopt steeds verder op. Vanochtend zijn tienduizenden arbeiders uit Noord-Korea weggebleven van hun werk in een fabriek die samen met het zuiden wordt gerund. Het complex in Kaesong staat ten noorden van de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Syrië laat toch geen VN-team toe om onderzoek te doen naar het gebruik van chemische wapens. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gezegd dat het team overal in Syrië onderzoek moet kunnen doen. Maar de Syrische regering wil het team niet zoveel vrijheid geven. In Irak leidde dat in 2003 tot een Amerikaanse invasie, zegt Syrië. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is op de meeste plaatsen droog en op sommige plaatsen ook nevelig. Droog blijft het in het noorden van het land een groot deel van de dag... maar in het zuiden gaat het in de loop van de ochtend af en toe wat regenen. Die neerslag breidt zich langzaam uit over de rest van het land... maar de hoeveelheden zijn in ieder geval niet groot... Temperaturen lopen op naar 8 tot 10 graden en er staat een matig tot vrij krachtige wind uit het oosten tot zuidoosten en dat is een kracht 4 tot 5. Komende nacht blijft het tamelijk bewolkt, hier en daar een spatje regen en de minimumtemperaturen pakken dan ook niet heel laag meer uit, een graad of 4 is het. Morgen wordt het opnieuw 8 tot 10 graden met vrij veel bewolking en af en toe wat lichte neerslag. Maar opnieuw zijn de neerslagbeveelheden niet groot. En als de zon even doorbreekt, dan zal dat in het westen van het land zijn. D donderdag nog weinig verandering, maar vanaf vrijdag wel meer zon. En in het weekeinde gaat de temperatuur langzaam verder omhoog. Nou, de ANWB voor de verkeersinformatie ochtendspits op zijn hoogtepunt. Kees geweest zou ik eigenlijk al zeggen. Rond de 100 kilometer zitten we nu nog. Uh, we staan wat langere files op de A6 vanaf Lelystad naar Muiden. 8 kilometer voor Muidenberg. Op de A7 gaat het hele ochtend al traag van Hoorn naar Zaandam. Tussen Purmerend en Zaandam 10 kilometer. Een ongeluk op de A44 vanaf Den Haag naar Amsterdam bij Oude Wetering. Daar is nu de linker rijstrook dicht en daar staat 3 kilometer file achter.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 BMW maakt rijden geweldig. Het zekerheidspakket van Nationale Nederlanden. Ga naar uw verzekeringsadviseur of kijk op nn.nl. Zeven minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Servië zet de toetreding tot de EU op het spel vanwege Kosovo. Straks een reportage daarover. Eerst naar de problemen bij de banken. En dan met name met de computersystemen van die banken. Banken moeten die systemen zo inrichten dat ze in geval van nood op een eenvoudige manier te splitsen zijn. In een gedeelte voor publiek, publiek betalingsverkeer en een gedeelte voor andere zaken. Op die manier kunnen dan storingen, zoals vorige week bij ING, makkelijker worden voorkomen. Zegt Frank Harmse. hij is hoogleraar kennismanagement aan de Universiteit van Maastricht. En ook nog lid van de commissie Structuur Nederlandse Banken, adviescommissie van de regering. En dan ook nog eens adviseur bij Ernst Young. Meneer Harmsen, goedemorgen. Goedemorgen, Niels. Nou, dat lijkt me dan eenvoudig. Uh, splitsen die computersystemen en je kunt veel problemen voorkomen. Of ligt het niet zo makkelijk? Nou, waar je uiteraard eerst naar moet kijken is waarom je splitst. Hè. Het gaat om het splitsen in geval van een, uh, een deconfituur, zoals wij dat noemen. Dus het bijna onvallen van een bank. Uh, ...activiteiten die worden ondersteund door informatiesystemen... ...en die informatiesystemen die moeten blijven draaien... ...op het moment dat uh, die activiteiten worden afgesplitst of worden afgewikkeld. Ja. Nou, wat, uh, wat nu uh, het geval is, is dat uh, uh, banken in feite hun systeemlandschap... ...dus hun informatiesystemen uh, op een zodanige manier moeten inrichten... ...dat ze makkelijk splitsbaar zijn. En daarmee slaan ze in feite twee vliegen in één klap... Uh, aan de ene kant uh, vereenvoudigen ze het, uh, het, het landschap uh, op, op, een, op een behoorlijke wijze. Aan de andere kant uh, uh, zijn ze dus ook in geval van nood uh, makkelijker spitsbaar. Nou, het lijkt me een win-win situatie. Waarom ja. hebben ze het nog niet geregeld? Nou, het is dus, uh, inderdaad een, een lastig verhaal. Uh, banken zijn al jaren bezig met het beter structureren en organiseren van hun informatiesystemen. Punt is... Dat, dat systeemlandschap zo complex is dat dit geen sinecure is. Je moet dan opnieuw uh, opbouwen eigenlijk? Ja, in feite wel. En uh, ja, wat, wat, wat je zag, met name voor 2007, was dat de noodzaak er niet uh, echt was voor banken. Na 2007 is dat, is dat anders geworden. Uh, wat daarbij wel komt is dat na 2007 ook de bezuinigingen hard hebben toegeslagen bij, uh, bij banken. En dat het naar mijn mening in de top van banken nog niet echt, nou ja, niet, niet, niet voldoende is doorgedrongen. Dat, uh, dat IT uh, zo complex is en ook zo belangrijk is voor banken. Hm. Nou is het natuurlijk zo dat banken sowieso moeten splitsen. In een zakelijke kant en een particuliere kant of in een verzekeringskant en een bankenkant. Zou dat een mooie gelegenheid zijn om dit dan ook gelijk te regelen? Ja, ik weet niet of het zo is dat banken sowieso moeten splitsen. U weet ja, in in ik ieder geval uh... ING natuurlijk. Hè? Ja, ING is bezig met het spitsen van haar verzekeringstak en haar bankentak. Is overigens uh, daar al, uh, al een aantal jaar mee, uh, mee bezig. En ja, uh, ik ben het helemaal eens met, uh, met, met uw stelling dat, uh, dat dit een uh, fantastische gelegenheid is... Om, om nu eindelijk eens wat aan dat complexe landschap te doen. Want we hebben, we hebben afgelopen woensdag natuurlijk gezien wat, uh, tot wat voor problemen het, uh, het kan leiden. Nou, weet u dan, want u, u zit daar natuurlijk uh, goed in, weet u dan of ze daar inderdaad ook mee bezig zijn? Of, of dat ze sowieso aan het werk zijn met die computersysteem? Ja, ja, zijn ze mee bezig, de banken. Uh, en nogmaals, uh, wat, ik, wat ik net al aangaf, uh, het, is, het is een lastig verhaal. Uh, u kent ongetwijfeld ook de, de verhalen van de mislukte IT-projecten. Die, ja. uh, die spelen ook bij, uh, bij banken. Dus het is dus niet alleen een kwestie van, van meer geld erin pompen. Of, of meer aandacht eraan geven. Wat, wat ook nodig is. En waar naar mijn mening ook, uh, ook echt, echt behoefte aan is. Uh, maar ook uh, de effectiviteit van projecten zou, zou veel beter moeten, moeten worden. Oh. En zou u dan uh, willen dat de Nederlandse bank daar wat meer op gaat toezien? Of misschien wel wat druk gaat uitoefenen dat dat ook gebeurt? De... Ja, de Nederlandse bank monitort de, de informatiesystemen van banken... met als criterium of de bedrijfscontinuïteit van een bank gewaarborgd is. Dus he, controleert. Uh, dus dat, dat doen ze al. Maar ik denk dat de Nederlandse bank zeker de controle gaat aanscherpen... mede omdat ja, de incidenten van vorige week woensdag het vertrouwen in banken zo schaadt. Ja. Hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Zou je banken kunnen dwingen om hun computersystemen aan te passen? Het is natuurlijk iets ja, wat, wat een eigen verantwoordelijkheid is... en wat u al aangeeft wat veel geld kost. Ja, desalniettemin, banken vervullen natuurlijk een publieke functie. Banken, zeker het betalingsverkeer, is in feite een nutfunctie in, in onze samenleving. Dus ik denk dat de overheid daar zeker door middel van, van een paar simpele regels of principes. Ik ben niet voor, voor veel meer regelgeving voor banken. Want banken die lopen natuurlijk al tegen heel veel regelgeving aan. Maar een paar simpele principes zouden al ervoor kunnen zorgen dat banken uh, uh, nou ja, hun, hun systeemlandschappen meer op orde kunnen krijgen. Ja. Het kan dus veiliger en uh, doe het dan dus ook. Ja, ja, ja. Goed, dan komt het op neer. Meneer Harmsen, dan heb ik het goed begrepen. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Frank Harmsen, goedemorgen. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Servië verwerpt het voorstel van de Europese Unie voor een regeling met Kosovo, hoorde u eerder al deze uitzending. De regering stond onder grote druk van de EU om tot een akkoord te komen. Maar er was ook grote druk op straat. Servische demonstranten waren fel tegen wat zij zien als een uitverkoop. En die demonstranten, die wonnen pal voor het gebouw waar de regering vergadert is een soort tentenkamp verrezen. Zeker duizend mensen staan hier midden op straat en ze zweren om niet weg te gaan voordat ze duidelijkheid krijgen over Kosovo. Het is een behoorlijke chaos, het tramverkeer wordt opgehouden, auto's proberen er over de stoep langs te komen. Maar deze demonstranten weten van geen wijk. We zijn hier gekomen, zegt die spreker, om de regering een handje te helpen. Willen jullie Kosovo of willen jullie de EU? En het antwoord laat zich raden. Demonstranten dragen grote stickers om hun arm. Geen capitulatie staat erop. En dat is voor de meeste mensen hier het belangrijkste. We gaan ons nationaal belang, zoals zij Kosovo zien, niet uitleveren. En zeker niet op basis van een ultimatum van de Europese Unie. De Europese Unie heeft ons niet aanbodigd. Ze hebben ons een ultimatum gegeven. Ze hebben ze hebben ons helemaal niets geboden, roept de man. En zo werkt het niet. We willen praten, we willen graag een oplossing vinden. En we willen ook een compromis sluiten. Maar dat moet een dialoog zijn. Geen monoloog, benadrukt hij. Deze mensen voelen zich voor het blok gezet. En zij zetten nu ook op hun beurt de regering voor het blok. En die komt even navijven met het bevrijdende antwoord. Nee, we gaan niet tekenen en nee, we zien in de voorstellen van de Europese Unie geen basis voor een nieuw akkoord. En is dat dan einde oefening? Een demonstrant weet het ze net nog niet. First of all, the government keeps saying that they're not going to sign, but they have to agree to a deal with the European Union. They keep saying that they won't sign, but that they have to sign as well. Nee, we willen niet tekenen. Dat zeggen ze steeds duidelijk. Maar aan de andere hand, ook iedere keer, we moeten wel tekenen. En dat leidt dan nou net tot groot wantrouwen. All our people don't trust the government and think that uh, simply when it comes to big issues like this one, they should be the ones who should be asked and not have to even get to a position where they have to trust anybody let alone the government. En wat hij wil is waar ook steeds meer stemmen voor gaan in heel Servië. Hou een referendum over wat we moeten met Kosovo. Want een zaak als deze is veel te belangrijk om aan anderen over te laten. En zeker niet aan onze regering. reportage hoort u van onze correspondent Joost van Egmond. Er dreigt mooi weer en een hooikoortsepidemie. epidemie Die komt dan mee? Roland Stekelenburg heeft er over een paar aardige apps gevonden. hoort u zo meer over. De verkeersinformatie. Kees Parks bij de AVB. 127 kilometer staat er en er zijn drie aanrijdingen aan het einde van de spits. De A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Koimeer. 4 kilometer, twee rijstroken zijn er dicht. Na Den Haag op de A12 vanuit Utrecht een aanrijding bij Voorburg. Tussen Zoetermeer en Voorburg staat 10 kilometer. En op de A44 vanaf Den Haag naar Amsterdam staat 7 kilometer file bij knooppunt Burgerveen. De start van de file bij Warmond, de linker rijstrook is dicht. Kwart voor negen is het. Mooie tijd voor Alain Clark. It is a new single, Back In My World. komt eraan? Tenminste, dat zeggen deskundigen. En daarmee ook de hooikoorts. Hadden we al eerder over deze, tijdens deze uitzending. Nu zijn er uh, tegenwoordig allerlei handige apps. Kun je op je telefoon installeren om in, te gaten, in de gaten te houden hoe de situatie is. internet expert Roland Stekelenburg is hier. Roland, goedemorgen en welkom. Um, wat heb jij geïnstalleerd? Ik gebruik uh, zelf allergieradar. Daar nou heb ik gelukkig niet heel veel last van. Maar ik vind het wel altijd leuk om dat soort dingen app is leuk. te monitoren. Je weet dat uh, dat zo is. Er zijn er eigenlijk best veel, veel verschillende apps. Ehm... Um, de meeste zijn eigenlijk ontwikkeld door farmaceuten of uh, medic, die grote apothekersketen, En dan geven ze eerst de, de stand van zaken. En onmiddellijk krijg je dan natuurlijk advies welke pillen je allemaal moet gaan slikken. Ja, zijn ze daarmee dan wel betrouwbaar, denk je? Of... Ja, nou dat kun je dan dus afvragen. Ja. En daarom vind ik eigenlijk de, de leukste, en hij is trouwens ook net geüpdate, die allergieradar. Die is ontwikkeld door het Leidse Universitair Medisch Centrum samen met de Universiteit van Nijmegen. En wat zie je dan op de app? Zie je wolken overschuiven met pollen? Net als nou, bijvoorbeeld de buienradar? Nou, nee, hij geeft om te beginnen op het beginscherm. Ik heb hem hier geïnstalleerd. Oh ja, Kijk. Staat om te beginnen een heel groot cijfer. wat de landelijke klachtenscore is. Een zes nu? Een, een overzicht van het weer. Maar vooral ook per pol. eigenlijk waar de klachten op dit moment zitten. Dus of het de berk is, of de els, of de hazelaar. of gras, of ambrosia. plus dat allemaal weer geprojecteerd op een kaart. Dus je kunt eigenlijk heel aardig monitoren in welke gebieden op dit moment de meeste klachten zijn... over specifiek welke pol... Ah. Uh, hij wordt ook gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. En dat maakt deze app, vind ik, ook interessant. Uh, je kunt dus je eigen klachten vergelijken met de dagelijkse uh, tellingen... die natuurlijk gedaan worden door dat Leidse Universitair Medisch Centrum. En kun je, kun je dan bijvoorbeeld ook meedoen en zeggen... ik heb nu last en ik woon daar en daar? Ja, daar is het helemaal op gebaseerd. Ah, ja. Dus behalve hun officiële tellingen... Uh, kunnen mensen daar hun eigen klachten uh, uploaden en invoeren. En daardoor krijg je zowel zelf dus veel meer inzichten... of jouw klachten overeenkomen met de officiële tellingen... Um, maar kunnen zij het ook gebruiken om die voorspellingen te verbeteren... en uh, veel meer kennis op te doen over uh, in welke gebieden, op welke pollen, welke klachten wanneer voorkomen. Dus dat is ook eigenlijk nog heel nuttig om daar aan mee te doen. Ja, en om hem uh, iedere dag bij je te hebben. Uh, beschikbaar voor iPhone en Android? Ja, iPhone en Android, maar ze hebben ook een gewone website. Voor, uh, want veel mensen gebruiken die apps natuurlijk ook weer niet. Dus gewoon allergirada.nl daar kun je ook meedoen. Even over WhatsApp, een populaire app om berichtjes aan elkaar te sturen, um, voor niks. Ze zouden in gesprek zijn met Google uh, over een, uh, een naam. Zit dat erin? Uh, dat zou zomaar kunnen. Uh, ik moet er wel bij zeggen, het is zoals zo vaak een gerucht op mm -hmm. internet. De bron in dit geval is Digital Trends, best een uh, respectabele bron. Maar ja, wel een nieuw jaar uh, nieuwe geruchten over WhatsApp. Vorig jaar was het Facebook die het over zou nemen. Ze zijn nu toch al een paar weken uh, met elkaar in gesprek, uh, zegt men dan. En het zou gaan over een overnamebedrag van ongeveer een miljard. Zo. Ja, nou, dat, dat is tegenwoordig wel ook wel vrij normaal. Oh, uh, ik vind het wel veel, maar ja dit, zal ook, dit is populair natuurlijk. He? Het is heel erg populair. Uh, het is gelanceerd in 2009, eigenlijk nog maar heel kort geleden. Iedereen gebruikt het, jij waarschijnlijk zelfs ook. Zelfs uh, ik. Uh, honderden miljoenen downloads, enige tientallen miljoenen actieve gebruikers. En het, het, het is zo populair omdat je daarmee gratis, dus zonder dat het je sms-tikken kost, uh, berichten kunt sturen aan elkaar en dat er ook in groepen. Uh, Kunt doen. De reden dat Google erin geïnteresseerd is, omdat die al een tijdje bezig zijn, dat is wel bekend om al hun berichtendiensten, dat is nu een beetje gefragmenteerd, onder één noemer samen te brengen. Kijk, Google heeft Google Talk, Google Hangout, Google Voice, Messenger. En er wordt al een tijd gesproken om dat onder één paraplu samen te brengen. Uh -huh. En het lijkt dan ook heel logisch om dat natuurlijk samen met uh, WhatsApp te doen. Maar goed, dan, dan zou het Google gaan heten, toch? Of niet? Die ijzerstekken een WhatsApp-naam geven ze toch ook Google Ja, nou ja dat niet weten we he? natuurlijk allemaal nee. nog niet. Er wordt dan gespeculeerd over een nieuwe Google-naam die dan Babbel heet of Babel. Uh, dat is een beetje uitgelekt. Nou. Maar ik zei al, het is een gerucht en net vlak voor deze uitzending... heeft iemand van WhatsApp ook gereageerd op de geruchten en het uiteraard ontkent. Dat was het hoofd business development van WhatsApp, heeft het dus ontkend... Voor wat het waard is. Want als ze met elkaar in gesprek zijn, zouden die het natuurlijk ook ontkennen. Ja, nog even over dan WhatsApp. Want uh, hier moet je dan ook over altijd de verdienmodellen spreken. Waar zit dat in bij WhatsApp? Hoe kun je daar geld aan verdienen? Uh, die zijn nu uh, op sommige platformen naar abonnementen gegaan. Ze vragen bijvoorbeeld op de iPhone nog een eenmalig uh, klein bedrag. Hè? Ik geloof dat 79 of 89 cent is of iets dergelijks. In de toekomst zie je nu al deze dingen naar abonnementsvormen gaan. Waardoor je structurele inkomstenbronnen uh, kunt krijgen. Dit blijft niet gratis. Nee, het is al niet gratis nee. en dat zal het ook niet worden. Uh, het enige is: het is toch nog steeds natuurlijk veel goedkoper dan je sms-stikken afrekenen met je telecom provider. Uh, dus voor de klant is het nog steeds heel interessant. Mm. Zijn er nog meer in de race om het over te nemen? Of is Google eigenlijk wel de enige die dit op. Ja, Facebook zei al eerder, maar die is afgehaald. Nou, de, de grote jongens uh, kijken allemaal met argus ogen naar WhatsApp. Kijk, uh, de strijd tussen de grote partijen: dan heb je het over Google, Apple, Amazon. Uh, gaat over hoe mensen met elkaar communiceren. Uh, Apple heeft natuurlijk iMessage en, uh, en FaceTime. Uh, Google, zei ik al, heeft een aantal van die diensten. Facebook, Tim, het echt heel hard aan de weg met Facebook Messenger. Dat gaat eigenlijk onverwacht goed. Uh, dus op het moment dat in die concurrentiestrijd... een van de partijen toch weer de bovenhand wil krijgen... ja, dan gaan ze onmiddellijk naar WhatsApp kijken om dat over te nemen. Ja, het zal gebundeld gaan worden, zo'n... Zo, zo. Enkeling als WhatsApp ja, zal niet blijven bestaan. Er komen hier altijd weer shake-outs, uh, om zo ja. een goed Nederlands woord te gebruiken. En uh, ja, net, net als uh, Facebook heeft natuurlijk eerder dit soort grote overnames gedaan... op terreinen waar ze zich bedreigd voelden. Uh, als Google serieus een klap zou willen maken op dit specifieke terrein, het messaging... ja, dan is WhatsApp natuurlijk een ideale overnamekandidaat. Ja, het pad is geplaveid al zo'n beetje. Roland Stekelburg, dankjewel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En dan gaan we eerst naar de Britse media. Er staat uitgebreid, uitgebreid stil bij het overlijden van Margaret Thatcher. De kranten aarzelen ook niet om stelling te nemen voor of tegen Thatcher. Correspondent Arjen van der Hoorst. Arjen, wat lees jij op de voorpagina's? Bij pagina grote foto's op de eerste plaats van Thatcher. Op alle voorpagina's van de Britse kranten. Eén woord dat je uh, hier overal ziet terugkeren in de koppen: divided. De Daily Mirror, The Scotsman, The Daily Star. Allemaal koppen ze, she divided the nation, ze verdeelde de natie. En dat geldt evengoed voor de kranten zelf. De meest extreme reactie is van de Socialist Worker, het lijfblad van de vakbonden. Het enige blad dat geen foto van Thatcher plaatste, maar een foto van een graftombe die met bloed besmeurd is. En daaronder de woorden in koeien letters: rejoice, verheugt u. Uh, dan heb je ook kranten als de Daily Mail, een heel ander verhaal. She, she saved the nation, ze heeft ons van de ondergang gered. En wat je deze ochtend op de voorpagina ziet... Ja, is wel een reflectie van die extreem tegengestelde emoties, emoties... die Thatcher tot op de dag van vandaag nog steeds oproept. Ja, en die divided, uh, verdeeldheid, uitzicht dat ook in de hoofdcommentaren? Dat zie je ook meteen terug in de hoofdcommentaren. De Daily Telegraph, uh, die hier toch wel... Uh, ja, ook vaak de Daily Torygraph genoemd... omdat deze krant uh, altijd de conservatieve steunt. Die schrijft... The woman who kept Britain great. Door haar bleef Britannia groot en groots. Hier was een premier gedreven door haar overtuigingen... die Groot-Brittannië eigenhandig veranderde. Ze was ook de eerste vrouwelijke premier. Ja, dat is eigenlijk een voetnoot in de geschiedenis... want ze zal vooral herinnerd worden voor de metamorfose... die het Ver Verenigd Koninkrijk onderging van de zieke man in Europa in een land dat weer in zichzelf geloofde. Arjan ah van der Horst over de Engelse media. Kijken we naar de andere media. Daarvoor zie je Xavier Taverne van de VRT Radio 1. Ja, vandaag moet de dag worden van de hereniging... tussen de Vlaming, uh, Jejoen... dat is geen uh, spreekfout, nee. Jeroen, nee, het is Jeyun en zijn familie, dat is toch de hoop van zijn vader. Het man is in Syrië op zoek gegaan naar zijn zoon. Op de site van de kranten Standaard vertelt hij... dat een tussenpersoon de locatie van Jeyun heeft gevonden... en dat hij er vandaag naartoe gaat. Vanmiddag wordt de schietpartij in het winkelcentrum... de Ridderhof in Al aan de Rijn herdacht. Precies twee jaar geleden vandaag dat Tristan van der Vlissen zes mensen en zichzelf doodschoten en ook nog zeventien anderen verwonden. Vanochtend komen betrokkenen alvast bij een in een zalencentrum... om met elkaar te praten, meldt Omroep West. En een massamoord in Servië, een oudere man... heeft vanmorgen vroeg een baby, zes mannen en zes vrouwen... zijn echtgenoten en zichzelf doodgeschoten. Dat meldt de Servische krant Blitz op uh, zijn website. Het motief voor de moordpartij is nog niet bekend. En de Verenigde Staten is ophef ontstaan over een vakantiereisje... van Beyoncé en haar echtgenote, rapper Jay -Z. Voor hun vijfde touwdrag bezochten ze de oude binnenstad van Havana.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 Ga naar 360magazine.nl De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.